met het universjournaal. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Korea hadden een verklaring. We ondertekenen een belangrijk document, zei Trump, maar over de inhoud daarvan is nog niets bekend. Eerder zei Trump al dat het overleg beter ging dan hij had verwacht. Vannacht om drie uur schudden de twee elkaar voor het eerste hand. De leiders spraken eerst één op één met elkaar. En daarna waren er leden van de Noord-Koreaanse en Amerikaanse delegaties bij, zoals buitenlandminister Pompeo en veiligheidsadviseur Bolton. Trump hoopt met Kim afspraken te maken over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Ja. In het centrum van Delft zijn vannacht twee panden beschoten. Door wie is niet bekend? Ook is niet duidelijk of er slachtoffers zijn, om welke panden het gaat en hoe groot de schade is. Het is de derde keer in korte tijd dat er geschoten is in het centrum van Delft. Begin vorige maand waren een koffieshop en een zonnestudio Doelwit. Een week later ontplofte bij dezelfde koffieshop een handgranaat. Vandaag is de tweede dag in de rechtszaak tegen Michael P. De nabestaanden van Anne Faber krijgen het woord en het Openbaar Ministerie komt met een strafeis. Michael P. heeft bekend dat hij Anne Faber heeft verkracht en vermoord. Ook staat hij terecht voor de mishandeling van vijf medewerkers van het Pieterbaan Centrum. Aankomend voetbalseizoen beginnen de vroege wedstrijden op zondag in de Eredivisie een kwartier eerder. Vanwege de inzet van de videoscheidsrechter wordt er al om kwart over twaalf afgetrapt. Dat zijn de managercompetitiezaken van de KVB in het Radio 1 journaal. Een beslissing van de videoscheidsrechter kan de wedstrijd vertragen omdat er gekeken wordt naar de wedstrijdbeelden. Het zou zo uit kunnen lopen dat de vroege wedstrijd botst met de wedstrijden om half drie... Het wedstrijdschema is aangepast op verzoek van de eredivisieclubs en tv-zender Fox Sports, dat de uitzendrechten heeft. Het weer, dag begint met wolkenvelden, plaatselijk kan wat regen vallen, later meer ruimte voor de zon, vooral in het middenwesten en zuidwesten van het land. Het wordt vanmiddag 16 tot 21 graden. Dit was het NMAS journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 minuten over twee alweer. Zondag. 10 juni. We zijn begonnen, we zijn begonnen, we zijn begonnen. Ja ja, de meeste wedstrijden die hebben, die hebben afgetrapt. Ik heb er gewoon helemaal kippenvel van. Gek is dat, dat echt waar? Ja, <laughs> ik hou er van jongen. Hé, hey, 10 juni, um, is het vandaag? Ja. Vorig jaar waren we hier niet. Nee jongen. Toen hadden wij het een beetje te druk. Ja, vorig jaar um, de eerste finale dag was toen bij RCA. In een, een groot gekhuis. Hoe laat waren wij daar? zon om zeven uur? Ochtens om zeven uur al. Laat waren Echt? we het het zijn thuis? geen tijden gewoon. <laughs> nee. Normaal heemel. gesproken al niet. We normaal niet op een zaterdag. <laughs> nee. ja, om naar bed te gaan. maar niet om eruit te gaan. Ja, en uh, toen hadden we nog een aardige dag voor de boeg. Ja. Uiteindelijk liepen we geloof ik om een uur of uh, één Zoietsje. het terrein af. Ja. Maar het, het was grand, wel geslaagd. grandioze dag. Hij werd later uh, in de krant bijvoorbeeld uh, bestempeld als uh, nieuwe uh, traditie. Hè? Ja, de nieuwe Haarlemse traditie. Ja. Dus uh, nee, uh, ja. Ja, we hebben gewoon even iets neergezet uh, vorig jaar. Gewoon even zo uit onze mouw geschud. Uh, <laughs> ja, ja. Tijd over <laughs> ik, weet, Daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat dat verhaal met die Cup. Wat vroeger door die krant is georganiseerd. Ja, ja. En dat jullie dat uh, wel, uh, wel voor elkaar gaan krijgen. Nou, we gaan straks gaan we Jan nog even bellen. Uh, waar zou Jan nog zijn? Waar? Jan. Ja, want dat is de piek. Dus die moeten we er een beetje in houden. Uh, Martijn, want jij hebt een mooi lijstje liggen. Want uh, er zit natuurlijk uh, meer dan alleen maar uh, wat met een knipoog naar de landelijke sport en de internationale sport. Maar we zitten er natuurlijk voor. De regio. Ja, de, de, de finales. Of de half-finales. Maar omdat er wat plekken vrij zijn gekomen... zijn een aantal uh, fronten in de finales uh, van de nacompetitie. Uh -huh. Clubs die uh, gaan promoveren vandaag. Of uh, ja, die weten zich hopelijk te handhaven. Uh, Schoten Roda. Daar is uh, Danny Prinsen. We zijn bij NFC Zwanenburg. Daar hebben we straks uh, Paul van Stijn... Uh, oh nee, sorry, dus bij IVV D6. Ik heb het ook echt allemaal <lacht> gewoon. Uh, <lacht> uh, sorry, het is voor die maakt nog wel eens vaker, toch? Je hoeft het echt alleen maar op te lezen. <lacht> ja. Ik weet nou helemaal niks. <lacht> Hij zweeft hier ergens rond. <lacht> maar goed, ga door. Uh, we hebben Algemaria Victrix tegen Heemstede en daar is uh, Justin Luiten. We hebben Taba Dio en we hebben BZM tegen Kallans ook. Yeah. En uh, bij BZM hebben we helaas uh, geen. Uh, Live-verbinding over de telefoon, maar we worden ja. wel op de hoogte gehouden. Ja. Dus dat doen wij. Uh, en zijn oom van Justin, die staat hier boven op het zolder. Die staat te knutselen. de Is dat ook familieluid? Ja. ja, dat is een uh, volle. Ah, uh, vandaar dus dat zijn herrie Neefje Luiten en uh, oom zit boven. Dus, uh, Altijd aanwezig, hè? <laughs> dus, uh, zo werkt dat. Uh, goed, uh, nou ja. Landelijk uh, en internationaal hebben wij dus nog een finale van het uh, tennis-toernooi. op uh, Roland Garros tussen Rafael Nadal en Dominique Thiem. En. We zullen zien hoe dat gaat lopen. Dat gaat om drie uur pas beginnen. De mensen die dan willen weten hoe het gelopen is. Die kunnen nog even kijken hoe dat in die halve finale tussen Nadal en Del Potterand eraan toegegaan is. Maar ja, het is hetzelfde als wat in het land gebeurt. Trouwens, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar er is in Elburg is, er een, is het spul oranje versierd. En wat gaan ze doen? Dan gaan ze het EK van 1988 helemaal opnieuw dus, nee, je moet uh, toch ja. wat. Hè? Dus uh, van de week werd er ook de vraag gesteld. Ja, maar dat is toch leuk. Je weet toch nu eigenlijk, of dat is dan eigenlijk niet leuk, want je weet toch hoe het afloopt. Het is dus hetzelfde verhaal als uh, nu van die mensen die nu zitten te kijken naar die halve finale. Ah, ik vind het wel een mooi test. Je hebt dan ja. tegenwoordig al die dieren die al die voorspellingen doen. Ik zou zeggen, het zet gewoon een geschap daarin, uh, <lacht> waar is het? El nee, El ja, Elburg. Ja. Elburg kijken ja. of die het dan goed heeft. <lacht> ja, nou ja, het zou, het zou kunnen. Maar uh, daar uh, wordt, uh, wordt het hele EK van 1988 ...van alle uh, wedstrijden nog een keer eventjes... Uh, ...van het Nederlands elftal dan... even nog een keer herhaald. Ik vind het toch wel leuk dat het donderdag... ...is het donderdag? Donderdag gaan we beginnen toch met WK? Ja! Oh, dat is... Ja, dat is uh, ...Rusland, saudi Arabië. ...dat ze ja. van die wedstrijden ik Kijk, ...ik zo echt naar uit. <laughs> maar, maar voel jij het echt dan... ...dat het dat gaat beginnen? En, nou, ik heb van de week twee pooltjes ingevuld... Uh, ...en daardoor... Ja, weet je... ...dan ga je er een klein beetje bij stilstaan... ...en dan ga je kijken of je de teams een beetje... Uh, ...in je hoofd hebt zitten. Nou, dat, dat überhaupt niet... Uh, ja, voel ik het? Nee, nog niet echt. Ik, ik heb er ik echt helemaal zeggen, niks mee. Ik moet je zeggen ook dat ik niet weet wie er gaat winnen. Ik heb niet het idee naar uitgesproken favorieten die ik, die ik ja, heb. Daar hebben we natuurlijk vorige week ook kort over gehad. Uh, Henny die, die zette in op... Weyland. <lacht> <lacht> ja. <lacht> uh, nou ja, voor mij zijn... zijn uh, ondanks dat, dat Henny er niet mee eens was, uh, omdat die Duitsers minder sterk zijn of dergelijks. Ik, uh, ik denk dat, uh, dat het of Duitsland of gewoon Brazilië gaat worden. Maar goed, we gaan, het, uh, we gaan het volgende week wel. Ja, dat merken we wel zien. Ja. Precies. Dan uh, gaan wij door met Love Never Felt So Good. Dance. me move. Timberlake, samen met Michael Jackson. Kennen we hem nog? Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik weet, weet alleen niet... Uh, Michael Jackson is in negen, nee, 2009 is het alweer geweest. 2009? Geweest? Ja, ja, ja. Hij is uh, 50 geworden. En hij zou 51 worden... Dus een uh, zouden het van 1959. Wat zeg je? 1958, 1958. Ik heb, ah, zie het? Ik heb 1958. Even... Ja, zie je het in 2009? Ja, nee, het klopte wel. Het klopte dus wel. Want het moest nog 51 worden. Nee, ik heb het wel goed dat hij in 2009 is overleden. Dus, uh, uh, maar straks, uh, heren, hebben we nog een uh, evenement waar een Nederlander in actie komt. Dat is Jeffrey Herlings. Want die uh, gaat straks nog meerijden uh, in de MXGP. Uh, die is een. Grand Prix-wedstrijd in Frankrijk. En de eerste manch, die gaat zo dadelijk beginnen. Dus dat, uh, is uh, wel Motocross, iets, uh, hè? Ja, motocross. Vorige week, Martijn, je zei het net al, uh, gaf die, uh, die Carioli een ontzettende beuk. En daarmee wist hij eigenlijk het uh, pleit uh, te beslechten. Uh, Normaal gesproken, uh, zei, zegt de Herlings, ben ik niet zo. Maar ja, het uh, kwam nu even zo uit. En uh, daarmee, uh, ja, poets die, die, uh, uh, min of meer eigenlijk een beetje. Uh, iets, iets waar hij achter, achter de feiten aan uh, zat te rijden. En poetsen die daarmee weg. Maar ik had wel het idee dat um, zijn tegenstander al een rondje op 4, 5 vol onder druk had. Ja, die had hij al uh, behoorlijk onder druk uh, staan. Hè. Maar het, het zijn ook... Uh, dat, je, je zit nu ook voor een deel ook, uh, te kijken wat, uh, wat zich uh, er afspeelt. Maar uh, het zijn twee camphanen. Die Carioli, dat is een beetje eigenlijk uh, de Valentino Rossi onder de motocrossers. Die heeft uh, meervoudige uh, die wereldtitel... Uh, de Cristiano Ronaldo... Zoiets. Ja, ah, maar als ze Ronaldo hebben we dan, dan inderdaad. Want uh, die heeft ook die beker met die grote oren al uh, meerdere malen op uh, boven zijn hoofd uh, gehaald. Maar uh, Rossi bij uh, de, de Moto uh, GP en Die Carioli is dat uh, dan bij de MX-GP. Uh, maar nu uh, is er dus de man, uh, Jeffrey Herlings, die nogal uh, aardig Titel uh, Janaré een beetje eronder weet te krijgen. Dus. We gaan het straks uh, allemaal mee blijven. Hé uh, hey mannen, het ja. gaat los op de velden. hè? Nu gaat het heb los. Heb je het al gezien? Ja. Nou, wat dan? Uh, hey, ik, ja. ik heb al twee doelpunten. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Hoppa! Schoten staat op dit moment 1-0 voor. Dat zal Martijn goed doen. En ja. helaas voor DSS hebben die één doelpunt tegen gekregen. Tegen IVV was het IVV, IVV, ja. ja. Nou, ja al, al na tien minuten dus en uh, dan uh, is nog uh, uh, nog op de even lood. voor alle duidelijkheid wat staat er precies op het spel voor uh, de, de ploegen hier in uh, de buurt want nou. uh, laten we het daar even over hebben als schoten wint dan promoveren zij naar de tweede klasse ja. um, NFC Zwanenburg, uh, de winnaar daarvan die gaat naar de finale van nog de nacompetitie en dat ja. is ook um, voor een, een plek in de derde klasse het zijn de vier klassers ja ja, uh, ja bij IVV tegen D 6 geldt hetzelfde Um, Maria Victrix en Heemstede die wedstrijd uh, gaat ook om een plek in de vier klasse maar dit waren nu allebei vijfde klassers. Ja. Uh, Taba Dio, um, uh, Dio speelt voor handhaving in de vier klasse en hetzelfde geldt voor BSM. Ja. Die speelt ook voor handhaving. Voor handhaving. Ja. Als ze verliezen, dat houdt dus in dat ze degraderen Duidelijk. Uh, want uh, voor hun is er dan geen weg meer uh, terug. Nee. Om, uh, om, om het allemaal zo. Zoals dan er dan nu uh, in eerste instantie naar uitziet en ja. uh, We gaan zo meteen eventjes een, uh, een rondje langs de lijnen doen. Ja, lijkt me een goed, goed idee. Dus dan eerst, ja, wat ja, dus we eerst, uh, ja, wat nou ja De is daarna ook nog een strafschop. Oh. Dus uh, dat is uh, volle bak daar. We gaan zo meteen, we gaan gewoon. Ja, even denk voordat, voordat wij het gras voor voet voet uh, ja. hey, al, ja? Ja, ze voeten ja. weg, maar hij doet wel hè. Hij is toch kunstgras. Ja. Ja. Hey, maar um, gaan we dan eerst? Uh, ja. Eventjes, laten, uh, laten we dat ja. uh, doen. Want uh, we, we missen natuurlijk iemand vandaag. Ja, afgelopen vrijdag is onze, onze ons, grote vriend. Ons, onze grote vriend Hennie Ruuk... ik word er heel emotioneel van. Oh nee. Die is voor langere tijd is vertrokken. Uh, zoals de meeste mensen thuis wel weten, denk ik, heeft Hennie al uh, lange tijd gewoond op Sint Maarten. En hij is, uh, ja, hij is die kant weer op voor, voor een uh, vrij lange tijd. Ja, hij gaat geloof ik ook weer een beetje hetzelfde werk doen uh, als, uh, als wat ideeën. Oké. Okay. Uh, ik kijk eventjes naar Jaap. Die probeert namelijk. Uh, onze vriend Henny eventjes te bellen. Beetje dode, dode pier. Probeer het nog eens. Eens even kijken of we contact kunnen krijgen met uh, de beste man in Sint Maarten. Die waarschijnlijk wel op het strand ergens ligt te banjeren. te kijken naar alle vrouwtjes natuurlijk. Nee, niet kennen we. Nee, niet kennen we Zeker, ja. Hij gaat nu over. Dus, hij, uh, gaat hij gaat over. <laughs> Kral we hoor. We gaan gaat nu ja, dus, uh, ja, hoor. Ja, eens laatst laatst even die. kijken of hij de telefoon aan wil nemen. Hij werd vorige week werd hij overvallen, hè? Dus uh, door, uh, door een deel van uh... ja. Penny. Penny. Penny. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen, ja. ja. Bij jou is het morgen, toch? Ja, voor jou is de uitzending. Ja, we nou, zijn sterker allemaal... nog. Je bent live. <laughs> Wat ben ik? Je bent live, live. in de uitzending. Oh, kijk aan. Ja. Voordat je weer allerlei ranzige dingen begint te zeggen. Een randige programma. Ja. Hè? Ja, we Houdig. kunnen het toch niet zonder je, hè? Jawel. Jawel. En we willen allemaal heel graag weten hoe het daar is. Het is fantastisch hier. Ja. Wordt er ook gesport? Ja. Nou, dat ligt allemaal een beetje stil. Ja. ja. Er werkt hier trouwens een oud Twente-speler. Oh, vertel. Een jongen uit Algerije. Ik moet even achter zijn naam komen. Uh, uh, uh, Maken we een selfie hè, met z'n tweeën. Hè? Ja, ja, ja, ja, doe ik. Hey, maar het gaat allemaal goed, Arno? Ja, het gaat geweldig. Het uh, uh. enige probleem is, ik heb geen, uh, geen uh, water in mijn kamer. <laughs> geen water in geen je kamer? kamer, in je kamer water wapen. of wapen? Water. Water. Oh. Ik, heb, ik heb net uh, ja, met het beetje water dat er nog uit kwam. Daar ben ik in gaan zitten, is natuurlijk koud. Daar heb ik me maar een beetje mee gewassen. En mijn haar onder de kraan. Ja, het is allemaal een beetje anders dan dat wij gedaan zijn. Nee, maar dit heb je thuis ook gewoon, joh. Nee, echt niet. Hey, maar je kan ook die fles whisky gewoon gebruiken? Die gebruik ik ook. In alle kracht, dat is gewoon uh, ja, een soort extra diner, hè? Ja, maar had je ook nog iets uh, van een aandenken van die mensen die vorige week, of ja, eigenlijk een groep jongens die binnenkwamen, ook nog iets meegenomen naar Sint Maarten? Of uh, heb je dat maar thuis gelaten? Ja, dat heb ik. Ja. Dat heb ik. Ik heb de foto's. Oh, de foto's, ja. Want het was een overval, hè? Ja, het was ontzettend leuk. Dat ja. was echt heel leuk. Ja, joh, dat uh, ja. Ja, was... nee, nu, Je gaat zo meteen lekker ontbijten, denk ik. Ik ga ontbijten en dan gaan we orientation doen voor de nieuwe gasten deze week. Kijk eens, je mag ook gewoon meteen in de bak. Nou ja, ik ga eerst even luisteren wat op de... Ik ben gisteren jongens over de Franse kant gereden. Die Fransen moeten zich echt doodschamen. Pardon? dan? Nou, die krijgen geld van de Europese Unie om het op te bouwen. En die doen geen donder. <laughs> en hoe is het aan de Nederlandse kant dan? Ah, geweldig. Ja? Overal zijn ze aan het bouwen en aan het werk en, en het is echt super. Goed zo in. Ja, maar de Franse jongen. Dat, ik, in mijn oude huis, ik ben eens deze kijken, dat stond er nog. Maar dat is net een, uh, een begraafplaats geworden daar. Met al die shit eromheen. En al die winkeltjes zijn weg waar ik mijn sigaren kocht. <laughs> ja. Het is echt zo, Dat het ziet eruit, jongen. Het is net Syrië. Maar uh, de, de, de Franse kant. Ja, dat, triest, hè? Triest, triest. triest. Ja. Hé, hey, maar je hebt het nu over die sigaren. Houdt het in dat als je zo tijd terug bent dat je niet meer rookt? Nou, dat zit er dik in. Echt? Want ik heb gisteren na veel speuren wel een doosje gevonden, maar dat kostte wel 18 euro. Zo? Zijn ze van goud? Ja, dat, dat is bijna een euro voor een sigaar. nou uh... <laughs> En die is dus de sigaar met of, die sigaren. Ik hoop dat ik er vanaf ben. Ja. Hè? En heel, heel fijn dat we hier nog even gesproken hebben. Nee, leuk. En heel veel succes met de uitzending. En het is spannend, hè? Het is heel spannend. We, weet je al tussenstanden? Mag ik die er nog snel nee, doorheen gooien, mannen? Niet. Ja, tuurlijk. Nee, Schoten oh. het een of voor? Ah, super. En um, D6108, geloof ik, hè, mannen? Ja. Ah, ja, En verder is er nog niet heel veel gebeurd. En, uh, en Maria Victorix? Die staan nog 0-0. En jong HC is middels ook bezig, hè? Ja, maar die winnen toch wel. <laughs> <laughs> en geniet daar, oh. <laughs> Dat doe ik. Neem een whisky allemaal namens ons? Ja, dat doe ik vanavond. Goed zo. Hey, en heel veel succes. En um, wist jij trouwens dat Armin van Buren een liedje over jouw vakantie, of de vakantie, over jouw trip heeft gemaakt? No. Ja, dat zal wel, ja. Oh, ja. Hij, hij heet Sex, Love and Water. Oh ja, dat klopt. <laughs> alleen, Veel plezier. Was alleen. Het water ontdekt. <laughs> <water al> <laughs> Doei. Take Dan denk ik toch weer uit de tijd dat we een beetje uh, van die uh, zolderkamerartiesten uh, waren. En dat we een illegale radiozender hadden. En dit soort uh, muziek wel eens draaide. Hoewel dit uh, vrij recent is. Maar het mag de pret niet drukken. Sex, love and water van Army van Buren. Precies. Ja. Halverwege ja. de eerste helft. Een kleine update uh, vind ik het tijd. Jullie ook, hè? Ja, het lijkt me wel verstandig. Want ik uh, zit uh, een beetje van, van hoe gaat dat daar op die velden. En... Ik zit naast iemand hier in de studio. Die is een enorme liefhebber van die voetbalclub in Haarlem Noord. Mm -hmm. Dat is groot, hè? Mm -hmm. <tot> Maar dat mogen we niet meer zeggen. Dus... Nee, nee. Ja, ja, goed, dit is inmiddels wel duidelijk. <tot> nee, dat, ja, dat maakt niet uit. Ja, ja, laat, laat, laten we daarom beginnen bij BZM tegen Callands Hoog. We hebben daar een, een, een lijntje niet... Uh, niet uh, hoe noem je dat? Over de telefoon. <tot> mm. um, Prozerik. Ja. Um, er staat nog 0-0. Uh, maar er gebeurt genoeg. Want na 10 minuten brak er een speler van BSM door. Die werd onderuit gehaald. Echt, gewoon, echt een doorgebroken speler. Was iedereen van heilig van overtuigd. Gele kaart en een vrije trap. Geen rood dus. Ja, nee, helemaal met zulke wedstrijden. Hè. Dat, ja, dat, dat, dat wordt altijd zwaar bladeren dan. <sus> ja, daarom. Um, en daarna werd er ook nog eens een doelpunt van uh, BSM afgekeurd. Ja, helemaal zo. Ja, dus er nee, uh, de, de, de gebeurt daar genoeg. Maar, volgens mij gaan we nu even naar uh, Danny Prinsen. Ja, dat bedoel ik. Ik wilde weten van hoe het uh, um, daar staat. Danny is daar beschoten. Danny, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, je club is er voor hoor. Verdel, jongen. Uh, nou, ze begonnen vrij nerveus allebei de voegen. dus het uh, ja, was, was rommelig. In de tweede minuut had het een vrije trap, maar uh, keeper Daan Stevens van Roda 23, uh, ja, 23 uh, pakte de bal voor Tom Jacob. Na uh, een minuut of tien was de eerste grote kans voor Roda 23. De team jagen, kon 1 op 1 op Remy eerder afgelopen, maar die uh, rekt prima met zijn benen. Uh, die verwerkte de bal te goed. Nog een grote 1-0. Shoot ouder daar, maakt er 1-0. Mooi goal. Het had, allemaal, het had allemaal nog mooier kunnen zijn, maar toch niet zo vlak na en straks op. Schoot die na, schoot die over, werd die gestopt? De keeper pakt hem. Oké. Okay. Nee, goed ook. We schoot hem vrij hard in, maar de keeper bokte een mooie uh, uithoek. Oké. Okay. Hey, over die uh, Remy Herrier, de keeper van Schoten gesproken. Uh, die, er wordt natuurlijk wel eens getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Maar vorige week bij DSG keept hij goed en op dit moment is hij weer belangrijk. Nou, denk ik, hij is nu twee, drie keer uh, beslissend te maken uh, geweest. Dus hij, uh, hij, staat hij staat er vandaag weer goed op. Goed zo, goed zo. Allright, nou, ons op de hey. hoogte, mocht er wat gebeuren. Oh, ik wil nog wat. Uh... Den, waren er nog wat, uh, wat sfeeracties uh, geweest? Uh, ja, nou genoeg, vuurwerk van voren. Ik denk dat ze wat overgehouden hebben van oud en nieuw. Want er uh, <lacht> ging hier op bak, vuurwerk de lucht in, daar werd je bang van. Dat heb jij meegenomen, zeker. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja, ja. Jij had ook al net zoveel over. <lacht> en mijn oude rood aan niet, uh, die had uh, nou, het hele veld met groen. dan was er ook, op een gegeven moment er dus, uh, ja, zijn toch altijd leuke het dingen toch? Het, ik denk dat er drie, vierhonderd mannen kan ontstaan, dat is gezellig druk. Ja, Roda, ik begreep dat Roda ook nog met een, uh, niet alleen een spelersbus, maar ook met een supportersbus nee, richting haal en komt. Die zijn hier met twee bussen, eentje voor de spelers, maar die hebben ze aangevuld met supporters, want anders hadden ze niet, niet genoeg bus. Geweldig. Kijk, zo hoort dus het, het, zo wordt uh, het. Het is goed druk. Hé, hou ons op de hoogte. Doei! Ja, en dan gaan we naar een andere wedstrijd. Waar ook weer iemand uh, is. Uh, dat is Paul van Stijn. Die zit bij de wedstrijd IVV tegen DSS. Paul. Hey, goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Ja, ik kijk nu. Niet... Even... Ja, DSS maakt net de 2-1. Hey, kijk, ja, kijk. Rick van der Vurst. En dan 2-1 uh, achter, begrijp ik? Heen, helaas. Okay. Ja. Uh, het spelbeeld is een beetje DSS aan de bal. Uh, IVV, uh, ja, die. Uh, wel beter is. Klinkt heel raar. d 6 aan de bal, maar IVV beter. Uh, ja, d 6 kan weinig creëren. Komt weinig voor de goal. En IVV met uh, ja, twee goede doelpunten op een 2-0 voorsprong. En net was het een steekpaas. Uh, volgens mij was het van Max Henneman op Rick van der Vuurst. En die schuift hem de verre hoek in. Ja. Ma Max is ook uh, voetbal naar Haarlem Allstar, hè? Ja, klopt. <laughs> die jongens <laughs> die doen het toch <laughs> altijd goed, hoor. Ja, zeker. Hey, IVV uh, won vorige week, ik geloof met 7-0 van Wijk aan Zee. Ja, 7-0 van Wijk aan Zee. Terwijl jullie met uh, uiteindelijk de middels uh, strafschoppen uh, het Amsterdamse Zwift uh, versloegen. Uh, na afloop ja. gebeurde daar natuurlijk nog het een en ander met die keeper. Heb jij daar nog iets over gehoord? Uh, nee, daar heb ik verder niks meer uh, van meegekregen. Ik heb alleen wel de trainer uh, achteraf horen zeggen dat hij er uh, zware maatregelen op ging uh, loslaten. Dus. Uh, Okay. Ik ben benieuwd wat daar mee gaat gebeuren. Helemaal goed, helemaal goed. Paul, dankjewel. We gaan je straks nog een keertje bellen. Is helemaal goed. Succes! Oké, okay, tot straks. Ja, en dan kijk ik ook nog even met een scheef oog wat zich in Frankrijk met die MXGP aan de, aan de gang is. Uh, Herlings heeft daar uh, toch de leiding, maar niet Carioli zit achter hem aan, maar Dessal. Die zit uh, vlak achter hem. Uh, nou ja, vlak achter hem zit uh, ongeveer een gaatje van anderhalve seconde en... Tussen nummers drie en vier zit ook, uh, is het ook interessant. Want daar zit die Carioli uh, met uh, Glenn Koldenhoff, de andere Nederlander, die daarachter uh, zit. Maar voorlopig geeft uh, Herlings uh, nog altijd het uh, betere van, uh, van, het, uh, van het spel in deze eerste manch. Uh, hij ligt op kop. Uh, de zal ligt achter hem. En het is een strijd uh, tussen de nummers drie en vier die het meest interessant is. Omdat dat uh, gaat tussen een Nederlander en... De meervoudig wereldkampioen van de MXGP, uh, Carioli, die achter hem zit. Dus dat is een beetje de stand van zaken van de MXGP op dit moment in de eerste manche. Nou, dan zijn we daar ook weer helemaal bij. Ja. Dan gaan wij um, zometeen een rondje doen naar Alkmaar. Maar eerst Live It Up, de nieuwe teamsong van uh, FIFA. One dream, one moment, one team, one you, lights hot, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at? We right here! We here! Get this popping Ja, we gaan nu met z'n tweeën doen. Levy heet het, uh, geloof ik toch? En het was dat klopt. de anthem voor de 2018 WK? Ja. Ah. Bij BSM uh, wederom een afgekeurd doelpunt. Ah. Weer voor buitenspel. Dus uh, BSM dringt wel aan. Maar uh, er gebeurt dus nog, uh, nog weinig. Of ja. tenminste, er verandert weinig aan de score. Ik heb begrepen dat uh, plaatsgenoot Justin uh, Laarten, die zit naar een enorm saai duel te kijken, of tenminste in ieder geval een duel te kijken waar, uh, waar ze me, uh, lopen te prutsen. Just, is, is het, goedemiddag Just, ah, jongens. is het, uh, is het uh, uh, uh, saai of is het gewoon uh, uh, niet zo, zo best? Ja, er gebeurt genoeg, alleen okay. het, het is niet spranderend. Uh, de verdediging aan, aan beide kanten die, uh, die heeft het moeilijk met de aanval van beide kanten. en uh, Dat resulteert aan beide kanten ook in genoeg kansen, maar in beide kanten ook in genoeg hopeloze faal. Ja. Uh, We zeggen er even bij dat het uh, Alkmaria Victrix heemstede is, want dat was correct. ik er even nog vergeten bij te zeggen. Ja, correct. Uh, het mooiste voorbeeld is, uh, is de actie van, uh, van uh, Janny Krombe van uh, Alkmaria die, uh, die ze tegenstander passeert. En de bal eigenlijk ja, niet te missen voor de voeten van legt. Uh, Bouwensleg, die aan de verkeerde kant van de pan toch daarnaast weet te werken. Ja jongens, uh, als die er niet gaan, dan, uh, dan lijken we wel onze willen degraderen. We de pingels. Hebben <laughs> we gistermiddag ook meegemaakt. Ook <laughs> Maria natuurlijk de nummer 10 van de vierde klasse. Uh, tegen tegen Heemzij nummer 4 van de vijfde klasse. Die uh, voor mijn middels een periode uh, in nagelied is gekomen. een stur. Die de wet het niet aanvoelt. Uh, alles afsluit, alles doodsluit. Uh, ja jongens, dit, dit, uh, ik ben ook wat zo'n soort juist ja, Just, um, uh, je, je vertelde iets wat jou opviel voorafgaand aan de website. Uh, wat viel mij op voorafgaand aan de website? Draai even een klein beetje bij juist. De, de wind die staat nogal in je microfoon. Sorry. Kijk, beter. Voor, help me eventjes, voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, uh, iets over de warming up of iets dergelijks? Ja, de warming up van, uh, van HFC dat, dat uh, is net over de Van Heemstede bedoel je? Sorry, van, van Heemstede, er wordt een balletje getrapt en het is eigenlijk een beetje... Uh, ja. ja, dat allemaal. Ja, dat, dat, dat, dat, dat zou een profclub kunnen wezen. Ja. Maar, uh, nee, ik, ik, ik dacht dat het was, het was wat druk in de stand, maar dat gebeurt niet. Oké, okay, oké. Okay. Just, we uh, houden ons op de hoogte. Uh, we gaan je binnenkort, uh, uh, ik weet niet of het de eerste helft nog is, maar anders uh, begin tweede helft gaan we, gaan we weer bellen. Ik zit in 35 minuten, dus dat zal niet. Heel goed. <laughs> hey, Dank je ja, nou ja, nog even de stand van zaken bij de Engelse GP. De Koldenhof heeft zijn derde plaats in moeten leveren aan Carioli. Die dus nu op de derde plaats ligt. De zal ligt tweede. En vooraan nog altijd Jeffrey Herlings. Martijn. Ja, um, ik probeer contact te leggen met uh, iemand van Dio. Maar dat is tot op heden nog niet gelukt. Uh, en verder, uh, we zijn uh, ruim een half uur onderweg. Uh, ik zal een klein rondje tussenstand doen. Schoten leidt met 1-0 tegen Rode 23. NFC Zwanenburg is volgens mij nog niet gescoord, 0-0. IVV 6 staat 2-1 voor IVV. Og Maria Victrix uh, Heemstede, 0-0. De, de welbekende brilstand. Uh, Tabadio is dus ook nog niet bekend. En uh, BSM Callands Oog ook nog 0-0, ondanks die twee afgekeurde treffers. Helemaal goed. Dan gaan wij naar Ronnie Flex in Energy. Is het je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 Met mami. Ik stap je bal, man, Wat ik ben je papi. Love don't cost the thing, anders was ik failliet. See, ik got 10 oh, oh. nu heb ik 20 on oh, oh. You're not no day come and go. Dus het is oké, okay, is wat rain neem Want je weet, die gloeien la, al, la, la, lang lang tijd En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verbrand zijn. Schat, kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, alles wat ik zeg is waar ik grap om me een Meer. Nee, <laughs> meer. was dat. Uh, ja, want, uh, nou ja, ik uh, zeg, ik weet niet of het zinvol is om nog voortdurend bij die, bij die manch van uh, de MXGP te blijven. Laat het eigenlijk nog maar even zitten, want uh, zo dadelijk krijgen we ook uh, de opmaat naar de finale van de, de, de tennisfinale tussen Nadal en team in, uh, in Frankrijk. Dus dat Gaat zo dadelijk ook volgen. Maar er gebeurt van alles, geloof ik, op de velden, heb ik het idee. Ja, klopt. klopt. Want uh, jij hebt uh, net ook even wat meegekregen... Wat, uh, wat zich bij Schoten heeft afgespeeld. Ja, nee, uh, ik kreeg de, de, de beelden binnen van de gemiste strafschop van Tom Jacob. En uh, ja, die keeper, die uh, pakt hem bijzonder knap uit de hoek. Um, maar Schoten uh, staat nog steeds met 1-0 voor. Dus, ja, en uh, in, inmiddels staat BSM ook met 1-0 voor. Ah, geloof dat, um, dat is dan wel fijn uh, voor die jongens daar. zei Rick, Is hij toch eindelijk gevallen? Hij is eindelijk gevallen wel op van een strafschop. Maar uh, Sam van der Meer, die, uh, die schiet er binnen. Dus uh, BSM is op uh, jacht naar, uh, naar, naar, naar handhaving. handhaving. Naar handhaving. Ja, ja handhaving. Dat, dat is uh, nodig. Callans Oger is dan degene die ja. een treetje hoger zou kunnen gaan? Dan? Uh, nee. Als Callans Oger haar verliest, dan blijven die in de vijfklasse. klassen. Oké. Okay. Dus dan... Dat heeft uh, geen zin. Uh, nou ja goed voor BSM natuurlijk. BSM uit Binnenbroek. Ja. Uh, ja, Het, het, het, het is, het is een, um, een club die enorm um, groeit. Vooral aan de onderkant. Uh -huh. um, maar prestaties in het eerste. Het blijft heel moeilijk. En dat komt ook door het vogelenzang. heeft nu weer een, een, een elftal uh, die, ze, die ze gaan neerzetten. Hè? Uh, jij hebt gisteren met de trainer ervan gesproken. Ja nieuwe, nieuwe trainer Felix. Uh, aarts. aarts. Felix Aarts. Ja. Uh, die, die gaat volgend seizoen weer, uh, weer een team op poten zetten. Of althans, daar zijn zij natuurlijk al mee bezig. Hè? En dat, uh, ze zijn er een jaar uit geweest? T T T T twee. Twee. Okay. Laatste keer werd geleid door uh, Joop Buckling. Ja. En uh, volgend jaar weer van de partij. Ja, uh, hoe zit dat? Heeft dat te maken met de belangstelling in Vogelzang Nou weet ik dat het een kleine plaats is. Maar ja, het, een het is onderdeel echt van een de gemeente kleine maar... plaats. Maar het, sterker nog, als je dan kijkt naar hoeveel spelende leden ze hebben. Ja. Dan praat je over zestig. Dat is niet veel. Dat is helemaal niks. Nee. Dus, het is enorm moeilijk voor die club natuurlijk... om überhaupt uh, ja, zo'n team op poten te houden. Want wij, als, er, wij, als het team man wegloopt... Ja. Ja, dan, uh... Wij zijn er... Um, uh, volgens mij zijn ze wel maar één jaar weg geweest trouwens. Ik even het te, te, te rekenen. Wij zijn er uh, een keer op gesprek geweest bij uh, onder andere de voorzitter... en bij uh, de aanvoerder van het eerste. Uh, daar was je ook bij, toch? Ja, daar ja. was je ook bij. En ze ja, zijn, vertel... Moet je altijd brengen? Ja, ja. Nee, ik... <laughs> nee, jongen. Um, maar ze vertelden toen, ze hebben heel erg... Uh, natuurlijk, Vogelenzang is een, een, een, een dorp wat heel erg aan het vergrijzen is. Ja. Uh, maar daarnaast hebben ze ook de concurrentie van onder andere een BSM. En als je een klein beetje verder kijkt, of naar clubs uit de Bollestreek... Uh, of gewoon HFC bijvoorbeeld. Ja. Dat... En clubs uit de Bollenstreek, daar ga je het gewoon sowieso niet van winnen natuurlijk. Nee. Uh, nou begreep ik gisteren ook in het gesprek wat ik heb gehad met de nieuwe trainer... van ja, mensen willen op zich wel naar Vogelenzang. Mm -hmm. Alleen um, vanuit Haarlem zeggen ze dan toch veel, het is te ver... Wel, dat ja, valt best wel mee, hè? O, o, ja, het valt volgens mij ook wel mee. Het is, het is denk ik een slinger. Het is net als net Zandvoort in feite, eigenlijk ook. Als je zandvoort moeilijker te is. Dan, dan, dan, dan kom je er niet 1, 2, 3. Dat, dat heb ik wel eens van gehoord. Nee, het ligt natuurlijk nog eens een keertje ook in een, in een uithoek. Ja. Het ligt gewoon uh, achter de doorgaande weg, om het zo te ja. zeggen. Je ziet ja. het niet. Nee. Uh, nee. Nee. Uh, het is in de met... middle of nowhere. Oh ja, er gaat wel een straat doorheen en dan mag je niet harder dan 30 hoor, dus eh... Uh... Paard en magen. Ja. <laughs> ja, ja. En dat reizen daar allemaal nog, hè? Ja. Nee. Nee. Maar, maar nee, goed, nee, ze, zo ze hebben in ieder geval, laten we niet beleren het over vogelsang nee, doen. Nee, is in ieder geval blij dat ze er in ieder geval, komende seizoen, gewoon weer een representatieve selectie hebben. Ja, maar ja. ze horen dit toch allemaal niet, joh. ze ontvangen nog geen internet aan. Nou, ik zou maar uitkijken als ik jou was. We hebben een hier nog voormalige programmaleider gehad, die kwam uit Vogelzang. Dus... Komend nu ga ik niet naar vogelsang. <laughs> <laughs> goed, hey, laten maar, we, uh, ik, ik ben wel ja? benieuwd. Uh, um, als, ja. we, als Rick er nog een stukje muziek aan zit. Ja. dan doen we daarna, uh, denk ik, snel nog eventjes uh, een rondje met Denny en met Paul. Ja, en dan gaan we daarna bellen met de, de aanvoerder van Heijs om te vragen hoe het uh, gisteren verlopen is. Want hij uh, me... stond 2-0 achter en wint met 4-3. Ik wil het verhaal horen. Dat ja. is een goed idee. Wat, en ik uh, wat probeer wat nog eventjes u? een uh, tussenstand te horen van. Jong HFC. Gallands Oog staat met die man Twee keer geel. Kijk. Gaat de goede kant op. Die is You may Gaan we gaan weer even kijken bij de velden, en om te beginnen, bij schoten. Danny. Danny! Danny! Ja, dat is is weer, is weer, dat is weer, weer. Vertel. Ik was even meegeniet van een prachtige muziek bij jullie. Oh. Ja, heb jij move dan? <lacht> <lacht> ja, hij heeft de soeplesse van een volle winkelwagen. Hou <lacht> op man. Gelukkig sta ik achter allemaal spandoeken, kunnen ze me niet zien. <lacht> um, het staat nog steeds 1-0. Oké. Okay. Het is heel zwaar, roda is de betere plof. Ja. En, uh, uh, zoals ik uh, net al zei, uh, Remy die kipt een, uh, een aardig potje vandaag. Oké, ehm. Hij tikt net een voorzet, uh, wordt ingekopt, die tikt hij net overal op. De volgende corner die erop kwam, die pakt hij ook weer prima. Dus uh, hij had het fout op de been. Ja, en, je weet het, Eén foutje in uh, Hijs uh, de shark. Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder van na-competitie, hè? Het zijn alleen maar finales. Dus je hoeft niet te kijken naar volgende week, wat dan ook. Je moet gewoon zorgen dat je vandaag wint. Dus Roda uh, geeft gewoon vol gas. En bij schoten weet je, uh, als je weet met Remy bijvoorbeeld, dat hij ook wel eens een mindere uh, fase heeft. En dat hij grappelt. En dat hij. Uh, en dat, ja. Vandaag doet het tot nu toe prima, in ieder geval. Nog, en nog even over die strafschop. Want uh, er was net een strafschop. Die werd gestopt. Dan. Ja, was een strafschop. Die werd gestopt. ja. Uh, wat vind je van die keeper van de tegenstander? Nou ja, de ballen die uh, hij. Hij pakt er in eentje niets pakken. <laughs> <laughs> maar verder, verder, verder. Uh, ja, de ballen die hij moet pakken, pakt hij. Dus. Uh, uh. Niks meer aan te merken. Foruit. Ja, ook. Uh, de voorin bij uh, Rode is Rust. Nu ondertussen. Uh, we lopen bij voorin bij Roda en een paar snelle jongens. Nou, die uh, zijn gevaarlijk. Oké, okay. Dan, dankjewel. We spreken in de tweede helft. Oké. Okay. Dan gaan we meteen door naar... Uh, Is Paul er? Nee, nee niet. Voice mail. Oké. Okay, okay. ja, dan heb ik uh, nu, uh, alleen nog te melden dat in uh, de uh, MXGP de laatste ronde op dit moment loopt. En dat de herlings uh, op weg lijkt om die eerste man uh, naar zich toe te trekken. Daarachter vinden we... Uh, nou ja, in ieder geval, het gaat om uh, de tweede plaats uh, en de derde plaats, Carioli en de Sal. Die twee die vechten op dit moment een uh, strijd uit, maar vo vooralsnog heeft de, de Italiaan de betere papieren in, in dat opzicht. Die is nu ook bezig uh, met de laatste ronde. En het uh, ziet er naar uit dat Herlings uh, straks gewoon uh, die wedstrijd naar zich toe trekt. Dus dat is de stand van zaken in de eerste mans van de MXGP in Frankrijk. En dan hebben we het over motocross. Ja. Wat wil je maar zijn, nou, ik, ik begrijp ja, even echt geen Kijken van. Ja. Kijk even naar, echt, naar ja, van hem, jullie twee. Uh, ik, gaat het ja, ik denk, ik doe al, maar normaal gesproken liggen we op één lijn. Ja, nee. <laughs> nu even niet. Van, vandaag even niet. Maar, maar uh, wou je iets bijzonders? Nou, verreken, ik denk of? als uh, um, jij een uh, mooi plaatje draait, wat ja. je vandaag uiterst uh, bekwaam doet, uh, complimenten. Oh, dank u, dank u. <laughs> Dan gaan we, Farouk en die kan eventjes contacten. Ja, en ik zal in de tussentijd wel eerst nog eventjes een tussenstand geven van Jong HFC, want die speelt natuurlijk ook vandaag. Ja, halve finale van het uh, Nederlands kampioenschap. Precies, vandaag winnen betekent volgende week, week de 16e. De finale. Ja. En dan uh, <kwijls> kunnen ze zich weer kronen tot uh, landskampioen. Wat ze afgelopen jaar niet wisten te... Nee, ze zijn erbij geweest, hè? Ja, ja, ja. Dat was Westlandia. tegen uh, Westlandia, ja. Ja. Ik zeg even dat die eerste manje nu gestreden is bij die motocrossers. Herlingswind, voor Dessal en daarachter Carioli. Dus dat is de uitslag. Wat, wat is de... Kan ik dan met de nieuwe. Nee, er moet toch ja. iemand je hebt gelijk. Je, hebt gelijk. Ja. je moet alleen je haar nog een beetje bleken. Ja, dan, ja, ja. Ik ben niet grijs. <laughs> nee, op dit moment staat HFC op een comfortabele 2-0 voorsprong. Waarvan één strafschop... Dat ze spelen tegen HFC 21, zeg je dat goed? Ik heb geen idee. Ja, volgens mij wel. Maar we gaan uh, uh, zo meteen even kijken of we iemand kunnen bereiken ook daar. Heel ja, goed. Um, en zo meteen dus naar Heijs. En wij gaan nu naar Ilse de Lange. <middels> In the quiet And still be heard Let the tears go If you feel you gotta Let your mind speak If you really wanna Let your soul breathe Let your soul breathe If you really wanna You wanna It's okay with me Be what you wanna be Let me be your safety When the fall of your heart style. Je bent de is oké is oké Het is oké Het is oké Het Draaien we nu Ilse de Lang? Ja, schelen. Ah. Zullen ze in Amerika toch ook wel kennen? Uh, denk het wel, want Ilse staat uh, redelijk hoog aangeschreven als muzikant daar. Dus. Ja. Ja. Het is uh, rust bij uh, Alkmaria en Zeg steg 00. Nul, nul, nul, nul, En wij hebben een beller. Yes. hebben ja, um, we hem gebeld. Ja, wij, wij hebben hem gebeld inderdaad. Ja. Ja, je uh, moet, je uh, moet niet alles verklappen. Gisteren, uh, uh, nou goed, nee, laat ik het anders vertellen. Uh, in de, in de zaterdag vier klas had je eigenlijk dit jaar twee... Teams die eigenlijk tot twee keer voor het einde gestreden hebben. Samen voor het kampioenschap. En uiteindelijk ging ik ook HFC met, met, met de titel vandoor. Maar um, hij is, en daar hebben we het over, um, die kunnen via de nacompetitie alsnog promotie uh, afdringen, afdwingen. En gisteren uh, ja, is dat uh, gelukt. Ze staan nu uh, eigenlijk in de finale. Goedemiddag uh, Farouk Yurderkan. Goedemiddag Martijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren gewonnen? Ja, gewonnen. Maar het ging niet makkelijk? <laughs> nee, ik las lastig ook op jullie stukje hangen. Burgen, inderdaad. Uh, ja, het uh, begon een moeilijk, moeilijke wedstrijd. Het begon in ieder geval de wedstrijd moeilijk. Twee doelpunten tegen. En uh, ja, gelukkig wel nog in de ru voor rust de wedstrijd kunnen omdraaien naar 3-2. En de uh, tweede helft kwamen nog met 10 man te spelen. En dan uh, maken we het laat in de tweede helft nog 4-2 met 10 man. En dan uh, ja, de laatste paar minuten was het weer even billen knijpen toen het 4-3 werd. Ja. Maar uiteindelijk gewonnen, ja. En nu uh, richting uh, finale? Ja. Weet je al tegen wie moet voetballen? Ja, Flamingo's. We hadden al een beetje eerlijk gezegd verwacht dat die uh, sowieso al in de finale zouden komen. Mm -hmm. En uh, heel stiekem dachten wij wel dat, de tegenstander, dat wij de tegenstander zouden worden. Ja. Maar ja, dan moet je wel die wedstrijd nog eerst winnen en dat hebben we gelukkig ook gedaan. Met, uh, ja, een goed spel denk ik. Ja. En, uh, jullie uh, zijn natuurlijk dit jaar dat elftal gestart Ja. en je had uh, min of meer uh, als, als uh, eigenlijk had je twee doelen. Ten eerste wilde je de club uh, uh, rustig op de kaart zetten weer ja helemaal ja imago van IS inderdaad verbeteren in uh, vooral ook gewoon Haarlem en omgeving maar ook gewoon bij de KNVB en uh, en daarna nog ja als we een seizoen gewoon helemaal normaal kunnen afsluiten is dat al een hele prestatie voor ons en uh, dat is dit jaar wel dik gelukt denk ik ja dus wat dat betreft hebben we een heel goed seizoen gedraaid uh, zijn de doelen wel geslaagd en als we dat misschien met een mooi toetje uh, met de promotie kunnen kronen nou ja dat zou dan het uh, mooiste zijn absoluut absoluut ja um... Dat, dat uh, Flamingo's, uh, volgens mij ken jij uh, diverse spelers daarvan, toch? Ja, inderdaad. Uh, de Spits, Marius Gijzen. Uh, niet persoonlijk, maar wel tegen hem gespeeld. Uh, dus ja, en uh, nog een paar. Uh, ook zo'n uh, kale meneer, uh, Yudel Gundo, dacht ik. Die ken ik ook wel van Turkmenistan. Sport, die heeft gespeeld. Ook op niveau gevoetbald. Wel ja. wat oudere heren, maar uh, die kunnen allemaal wel een balletje raken, inderdaad. Uh. Ja. Maar goed, uh, gisteren bleek dat jullie het ook, uh, dat jullie dit ook uh, nog steeds goed kunnen. Ja. Um, ik zag volgens mij voorbeelden voorbij komen van een emmeren een, een die uh, na afloop een aardig feest stond te vieren. Ja, klopt. Uh, dat ook. Uh, langzijds ook natuurlijk... Uh, oh ja, ik moet ook even zeggen. Dat kan ik ook even doen. Koninklijke AFC natuurlijk feliciteren met het kampioenschap. Kijk. Uh, gewoon verdiend uiteindelijk natuurlijk. Als je gewoon alles wint en, uh, en je eindigt als laatst bovenaan. Ja, dan uh, verdien je het. Felicitaties ja. felicitatie daar naartoe. En uh, ja, gisteren ook. Uh, dank natuurlijk naar onze toeschouwers. Dat betekent ook weer dat het ook weer bij HS gewoon leeft. hebben. Gisteren gewoon... Uh, 70, 80 man uh, naar het DZS uh, kunnen krijgen. En uh, ja, ook die waren gewoon de hele wedstrijd uh, bezig, de toeschouwers, zich uh, laten horen. En aan het eind inderdaad hebben we een uh, leuk feestje even kort natuurlijk. Uh... Ja, ja um, uh, Hijs, uh, of hij, ja, jij zegt het anders, hè? HES? Ja, ik HES uh, kan. HES kan. Nou, heb... Het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Ja, ja, ja, een, een club met, met uh, Turkse roots, uh, maar dat houdt ook ja. in dat er uh, natuurlijk uh, uh, aan de ramadan uh, gedaan wordt. Ja, klopt. Het. De laatste vanaf Hoogdorp volgens mij is iedereen aan het vast ook in het team. Ja. Dus uh, ja, we willen het natuurlijk niet als moesje gebruiken. Kan ook niet, want we doen het gewoon zelf. en ja. Eigen keuze natuurlijk. Maar uh, ja, dit, uh, de spirituele krachten die zijn dan opeens naar boven gekomen, denk ik, uh, de laatste vier wedstrijden. Ja, maar merk je het ook fysiek? Ja, ja, ja, zeker, zeker. Uh, ook uh, vooral uh, de eerste twee wedstrijden, uh, dat, dat was dan, uh, viel het toch wel mee eigenlijk. Uh -huh. uh, tegen Hoogdorp ging het wel en uh, tegen Haarlem-Kennemeland uh, ging het ook uiteindelijk goed. Maar de laatste twee wedstrijden, ja, dat merkten we ook wel hoor, fysiek. Uh, dat je gewoon uh, eigenlijk, nou, ik denk dat het als het gisteren uh, naar de verlenging zou gaan, dat, uh, nou, dat we dan uh, eruit zouden liggen. Merkte je merk ook in de groep, krampen en uh, vermoeidheid, uh, dorst, alles komt naar boven. Veel meer dan normaal. Dus, ja. uh, nee, ik vind het knap hoor. Nou, dankjewel. En, ja, nou, ja, doe het maar eens, weet je. Je ja. hey, eten, uh, niet, jij eet en niet moet... drinken en dan nog even volle bakken over dat veld. Ik snap dat jij daar sowieso niet aan moet denken. Maar nee. Ik... <laughs> dankjewel. <laughs> hey, maar hoe, hoe is de, de, de sfeer in de groep, de beleving naar die laatste finale?